10 uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De opstandelingen in Libië vallen Tripoli vanaf verschillende kanten aan. Vanavond zijn ze ook via het westen de hoofdstad binnengedrongen. Franse journalisten melden dat een convooi van ongeveer 100 voertuigen Tripoli binnen is gereden... onder luid gejuich van inwoners. Aan de oostkant van de stad werd al gevochten. Vannachtend kwamen opstandelingen al in het noorden de stad binnen, vanaf zee. Het is niet duidelijk hoe de strijd in de stad verloopt.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 In Deventer zijn vanavond elf krakers opgepakt. Ze gingen vrijwillig mee en kregen op het politiebureau een proces verbaal... omdat ze vanmiddag een oud ziekenhuisgebouw in het centrum van de stad hadden gekraakt. Daarbij ging het alarm af waarna de politie kwam. De agenten ontdekten de krakers en zagen dat ze vernieling hadden aangericht. Daarom heeft de beheerder van het voormalige Deventer ziekenhuisgebouw aangifte gedaan. De haven van Ouderschild op Tessel is enkele uren gesloten geweest... vanwege een oude fosforbom. Een visser ving de bom in zijn netten, maar dat had hij toen niet door. Hij sloeg pas na terugkeer in de haven alarm, toen hij zag dat enkele netten in brand stonden. De Teslische brandweer ontdekte dat er een fosforbom in lag. Meteen werd de haven van de oude schild afgezet, waarna de explosieve opruimingsdienst het explosief onschadelijk heeft gemaakt. Dat was waarschijnlijk een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, wegtrekkende buien, vannacht opklaringen en plaatselijk kans op mist. Morgen vrij zonnig en overwegend droog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 Langs de lijn, met Robert Meder. Goedenavond, ze had al EK-goud op de Grand Prix Special. En vandaag voegde de Amazone Adeline de Cornelissen daar goud op de kuur aan toe. Ja, het, wordt, het wordt een van 88 87. Het komende uur meer over Cornelissen... maar ook over het aan Duitsland verkochte toppaard Totilas. En de Nederlandse hockeysters gingen op het EK onderuit. Tegen Spanje verloor Oranje met 1-0. Zullen we de volgende wedstrijd pakken, dan staan we nog steeds in de halve finale. Maar ja, vandaag uh, hij was hij gewoon uh, niet best van onze kant. Maartje Palmers was allesbehalve blij. En coach Max Caldas zei niet boos te zijn, maar teleurgesteld. En Fred Rutte zal tevreden zijn geweest. Zijn PSV won met 3-0 van ADO Den Haag. Een speciale dag, ook voor Timothy de Rijk. Hij maakte zijn debuut voor PSV uitgerekend tegen zijn oude club. De sympathieke ADO-supporters haalden hem binnen als een verloren zoon. Ik was hier toegekomen, werd al toegejuicht, dus dat was sowieso al mooi. En uh, tijdens de wedstrijd ook nog twee, drie keer, dus ja, ik kon me geen beter uh, weer zien. Uh, ja bedenken. En verder aandacht voor FC Utrecht. Is er al een gesprek geweest tussen Fouke Boy en trainer Erwin Koeman... over de transfer van Rodney Snijder, dat en nog veel meer. Tot 11 uur in NWS langs de lijn. Met twee Europese titels op de dressuur... heeft Amazone Adelinde Cornelissen een fantastisch weekende achter de rug. Na het goud van gisteren in de Grand Prix Special... was ze vandaag met het paard Parzival de beste in de kuur op muziek. Met een score van 88,839 zetten ze ook nog eens een nieuw persoonlijk record neer. De combinatie was veruit de beste in Rotterdam. Adelinde Cornelissen over de twee gouden medailles... en hoe anders de twee prestaties zijn. Nou ja, niet zozeer heel anders, wel natuurlijk uh, hoe het gebeurde. En uh, gisteren was het natuurlijk een beetje spannend, omdat ik zelf een foutje maakte. En vandaag was het eigenlijk allemaal goed. De partial uh, in topvorm zoals eigenlijk al uh, een heel tijdje. En uh, ja, de, de hele week hier is hij eigenlijk super. En uh, nou ja, nou was ik ook nog eens goed. Ja, want hoe ben je daarmee omgegaan na gisteren? Het was toch een beetje een dubbel gevoel, kan ik me voorstellen. Hè, kampioen, maar toch dat foutje. Nou ja, goed, ik was blij dat het nog eerste werd. <laughs> en daardoor kon ik mijn foutje een beetje beter vergeven, denk ik. Maar uh, ja, goed, het blijft toch wel even bij dat je denkt van... hoe kun je nou zo stom zijn? Stap je dan anders in zo'n wedstrijd van vandaag? Nee. Ja, nou ja, goed... Uh... Het zou wel heel erg slecht zijn als ik dit, uh, dit programma ging vergeten. Want dat heb ik zelf bedacht. Dat zou wel een beetje raar zijn. Hoe oh, heb je het ervaren voor eigen publiek? Ja, gaaf. Het, het is echt wel speciaal als je hier naar binnen toe rijdt. En als je inderdaad wordt aangekondigd en dat er al een compleet gejuich op gaat. En, uh, dan heb je wel het gevoel dat er mensen achter je staan. Dat is wel echt gaaf. En ja, jij bent cool, dus jij voelt dan geen druk? Ik voel geen druk, nee. <lacht> beetje komisch, maar nee. <lacht> nee. Ja, dat is toch opmerkelijk, hè? Want je zou zeggen: alle ogen op jou gericht. Ja, maar ja, goed, ik weet wat Parsifal kan doen. En als ik dan zelf ook nog eens oplet, dan weet ik wat uh, uiteindelijk mogelijk kan zijn. Ja. Een klein jaar nog voor de Spelen. Mag je dit een soort van graadmeter noemen, hoe het internationale veld ervoor staat? Nou, dat weet ik niet. In een jaar tijd kan er van alles gebeuren. Ik bedoel, kijk naar uh, vorig jaar. Vorig jaar hadden wij natuurlijk al helemaal niet verwacht dat er, uh, de Britten zo opgingen rukken met twee uh, fantastisch getalenteerde paarden. Dus er kan nog echt nog van alles gebeuren. Is het een soort van tussenstation eigenlijk? Ja, dat is het eigenlijk wel. Ja. Het is, het is, voor nu is het een graadmeter, maar inderdaad voor volgend jaar zegt er nog helemaal niks. Als je naar jezelf kijkt, uh, ja, waar denk jij de progressie nog te kunnen boeken? Het blijkt wel dat hij eigenlijk nog steeds weer verbetert. Als ik kijk, inderdaad, de percentages die blijven nog steeds omhoog gaan. Hij, hij wordt steeds relaxter, ik kan steeds meer dingen gaan afwerken. Ik kan steeds ja, eigenlijk nog meer uh, tot in de details gaan werken. En uh, daar valt ook nog wel wat te behalen. Eerst nog maar even genieten van deze titel. Uh, welke van de twee is het meest dierbaar? Nou, allemaal eigenlijk wel. Mr. V repeats. Life got tricks, but it treats too. For my ancestry. Yo, I see you. Y'all live with me. So live for you. Continue this beautiful cycle. History, yo, as fast to like you. How much been decided for you? You don't know, so you just go. As far as you can go, go slow. Hey yo, no this, I've noticed. What it is about things. Separating real from the fake and bogus. Sitting at the dock of the bay like Otis. We just slide through this thing called live.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 Never when I heard Burke's first demo, gave him a call to the grid. Would I still be known as the fellow? Rollin' with the dude with the cello. What if these questions arise? As I look in my eyes, and I see my own surprise. Wondering what path lies before me. Probably the same as the ones before me. And I'll pass it right down to my seed. A mystery indeed. I'll tell him how proud I be. Go ahead, make history. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Ik heb de indruk dat het uh, Mystery Repeats uh, heette. Piet Philly en uh, Perquisite was het. het. Het is tien over tien. U luistert naar NOS langs de lijn. We gaan over het uh, voetbal praten. Om te beginnen maar even over FC Utrecht. Voorzitter Jan-Willem van Dop, die dacht ongetwijfeld in alle rust aan zijn laatste twee weken te beginnen. Als voorzitter van FC Utrecht, meneer Van Dop, goedenavond. U gaat de hamer overgeven aan uh, Wilco van Schijk uh, binnenkort, uh, de nieuwe ja. voorzitter. Um, nou, die rust, dat liep even anders. Uh, er lijkt van alles gaande bij AC Utrecht op dit ogenblik. Uh, laten we eerst even luisteren. Luister even mee naar een fragment uit het interview... met uh, trainer Erwin Koeman na afloop van de verliespartij tegen Vitesse. Het gaat over de komst van een nieuwe speler. Uh, je krijgt uh, Rodney Snijder erbij. Uh, ben je daar tevreden mee? Ik heb het gehoord, ja. Maar, tevreden? Ja, ja. ik uh, ben niet over ingelicht, dus uh, daar wil ik het bij laten. Maar ook weer aan je gezicht af te lezen. Zit daar behoorlijk wat irritatie, Erwin? Ja, soms moet je irritatie kwijt, maar dat doe ik niet hier. En vervolgens liet hij weten binnenkort een goed gesprek met technisch directeur Foucault-Boy te zullen hebben. Uh, is dat gesprek er al geweest? Nee, dat gesprek heeft, heeft nog niet plaatsgevonden. En wanneer gaat het plaatsvinden? We, gaan, uh, we hebben uiteraard, uh, want er zijn meerdere uh, uh, vragen al over gesteld. Van, joh, waarom hebben we dat niet gelijk uh, zaterdagavond naar de wedstrijd gedaan met uh, een aantal mensen? Uh, ik vind dat je dat altijd uh, dan even de emotie uh, op zijn plaats moet brengen. En uh, dan is het maar beter dat je er even een nacht over slaapt. Helaas uh, hebben de agendas het voor vandaag niet toegelaten. En hebben wij morgen uh, met elkaar een uh, gesprek. Waarbij ik er overigens van uitgaat dat wij uh, dit uh, communicatieprobleempje, uh, probleem, wat, uh, wat, er, wat er is. Hè. Ik, uh, ik denk ook dat uh, Erwin Koeman uh, deels gelijk heeft uh, in het verhaal. En met name gaat het dan om het, stukje, het laatste stukje van, uh, van de transfer. Uh, dus het staat ook volledig los van van de speler. En ik ga er vanuit dat deze allemaal volwassen mensen, dat we uiteindelijk dat gesprek op een goede manier morgen kunnen voeren. De basis is Fouke Boy zegt, Koeman wist ervan. Koeman zegt, ik wist van niks. Wie spreekt nu de waarheid? Ik denk dat, uh, dat Foukeboy de, de waarheid spreekt. Want uh, wij hadden een, uh, een plan voor uh, zeg maar de laatste fase van de transfermarkt. Dat uh, wij, zoals bekend, richten we ons toch nog op uh, een respectpositie en uh, iemand op het middenveld. Uh, daarnaast hadden we nog een situatie uh, verder uur van één uh, of twee spelers. En zouden we gaan kijken of we die Snyder erbij ha konden halen. Uh, dan moet je dat uiteindelijk gaan loskoppelen, omdat er, uh, en dat is, we zijn ook een beetje ingehaald door de tijd. Er was uh, ook nog andere belangstelling voor, uh, voor Rodney. Uh, we hebben daar vrijdag over gesproken en gezegd, nou laten we het kijken toch uh, snel te schakelen. Uh, ...en dat uh, maandag met elkaar uh, verder af te wikkelen... Uh, ...waren het niet dat er uh, toen allerlei geluiden ook onze kant op kwamen... ...dat, uh, dat er andere belangstelling was. Uh, Daar hebben we het uiteindelijk op een uh, snelle manier... ...we werden ook uh, overvallen door de berichten al in de krant op, uh, op zaterdagochtend... ...dan is het denk ik voor een trainer wel helemaal niet leuk dat je dat soort zaken... ...het uh, lijkt net alsof het uh, al min of meer rondwaarde. Dat is niet zo. Hij was van het eerste plan uh, op de hoogte in het laatste stuk van de transfer... ...hebben we ook uh, vanwege het feit dat uh, de wedstrijd voor de deur stond op zaterdagavond... Uh, hebben we hem uh, uh, daarin in eerste instantie niet mee, uh, mee lastig willen vallen. Uh, dat is uh, daarna uiteraard wel gedaan. Ja, en dan merk je uiteraard, en uh, dan kan ik me goed voorstellen... dat je als persoon zegt van, joh, ik had het eerder willen weten. En dat is niet gebeurd, dus uh, je kan het niet terugdraaien. Hè? We zullen daar uiteindelijk een goed gesprek met elkaar moeten voeren. Maar ja. nogmaals, ik ga ervan uit uh, volwassen mensen dat je eruit gaat komen. Kortom, Koeman wist dat jullie je snijder op de korrel hadden. Uh, alleen in die tweede fase uh, is dat inderdaad... Uh, om de redenen die u zojuist genoemd heeft, niet met hem gecommuniceerd. Eh, dus onhandig gecommuniceerd wordt wel weer opgelost. Kop koffie, gevulde koek erbij, opgelost. Daar ga ik vanuit. En nogmaals, dan moeten we ook naar onszelf kijken. Dat we dat beter moeten lopen naar Erwin. Daar ben ik mij uh, absoluut van bewust. Ja. Alleen, het is uh, niet een, een zaak met, met opzet gedaan. Zeker niet. En Rodney Sneijder was overigens al uh, meer dan een jaar zeg maar, in beeld van FC uh, van Utrecht. Ja. Dan nog even een tweede kwestie. Afgelopen vrijdag had ik Fouke Boy in onze uitzending. Het ging toen over heel veel blessures en over de eventuele oplossingen over nog komende transfers wel of niet. Toen stelde ik dat er uh, uh, door de verkoop van diverse spelers uh, geld genoeg zou moeten zijn. Toen zei hij dit. Nou, dat is uh, maar beperkt. Uh, wat dat betreft uh, zal die duidelijkheid ook wel komen. Oh, hoezo? Wat bedoel, wat bedoel je ermee? Nou, gewoon omdat uh, uh, uh, uh, vaak rijk gerekend wordt. En uh, dat de situatie soms heel anders is dan dat die wordt voorgesteld. En uh, dat zal te zijn tijd wel, uh, wel, wel, wel, wel duidelijk worden. Ja, de, die laatste twee zinnen die roepen wel heel veel vraagtekens op. Bedoel je te zeggen dat de financi nee, jongen, financiële nee, jongen, situatie bij Utrecht ik, uh, niet zo goed is als dat men denkt? Nou ja, goed, als er vraagtekens zijn, dan zullen er ook wel een keer antwoorden komen. En dat zal ook gebeuren. Voekenbooi, afgelopen vrijdag was dat, in onze uitzending. Hij laat een beetje doorschemeren dat het geld een beetje op is bij FC Utrecht. Meneer Van op? Nou, laten we ook, ook daar maar weer even beginnen bij het begin. Uh, we hebben in uh, 2008 hebben wij een, een plan gemaakt voor vijf jaar waarin wij fors geïnvesteerd hebben in de spelersgroep en de technische staf. Uh, wij wisten op dat moment ook dat de commissie daarin zou, moesten, zou moeten aanhaken. Uh, dus wisten we ook dat we de eerste jaren daarin zouden afsluiten met een, met een verlies. Als je gaat kijken naar uiteindelijk de cijfers van uh, 0,9 0,10, dus niet het afgelopen seizoen, maar het seizoen daarvoor. Wij zijn uh, denk ik altijd een hele transparante club met uh, openbaarmaking van de cijfers. Dus iedereen kan het zien. Dat daarin al een post was opgenomen van, uh, uh, noem het maar innovatie, investeringsfonds 2. Waarin het investeringsfonds van verzumeren uh, 5 miljoen uh, heeft uh, gestopt in de club. Uh, daarvoor uh, deels uh, transferrechten heeft teruggekregen van bestaande spelers uit de selectie. Niet ingewikkeld maken, eruit? hè? Niet ingewikkeld Dat maken. Niet ingewikkeld maken. Nee, nee. Maar als je die eruit haalt, dan zie je al dat er uh, toen een, een, een tekort was van tien, het afgelopen jaar hebben we ongeveer afgesloten met een, ik denk een tekort van, van rond de vijf, dan zal het toch niet zo mogen zijn dat je uiteindelijk die transferopbrengsten die je dan gelukkig nu maakt, dat je die ook volledig weer uh, kan, kan kan herinvesteren. Dan is het al zo dat zeker de helft, want we praten over 20 miljoen Bruto, dat is ongeveer 16, wat er voor de club is overgebleven, omdat een speler. Uh, Krijgt nog een deel, een club, een oude club kreeg nog ja, een deel, commissies ja. voor agenten. Dus uiteindelijk blijft er 16 over. Daarvan is een heel groot deel alweer terug geïnvesteerd Onder de beide 9 miljoen voor de spelers die er nu zijn. Kortom, het ja, is op. Wij, wat zeg je? Het is op. En zullen wij vervolgens het restant moeten gebruiken om het eigen vermogen ook op orde te houden. Ja, dus het is op. Nou, dus kunnen we uiteindelijk zeggen dat, dat wij ons uh, samen met Frans Verzeumer onze nek uh, ontzettend hebben uitgestoken. En uh, dan moet je natuurlijk ook die, uh, die zaak maar weer eens een keer duidelijk aan de kaak uh, stellen of duidelijk naar buiten brengen. Wij zullen we dat is. overigens in een uh, zeer gedetailleerd overzicht uh, ook uh, ja. morgen op onze internetsite zetten, oh. waarin hopelijk ook dan die duidelijkheid er is. Ja, maar die conclusie die ik uh, wat bouwt stel, het, het geldt dus gewoon even op. Het moet even wat rustiger aan bij FC Utrecht. Nou ja, het geld, het geld uiteindelijk is uh, teruggegaan uh, in, uh, in de club. En uh, uiteindelijk is het dan ook zo dat je moet gaan kijken... Wat, uh, wat, wat gaan we nu nog doen? Gaan we nu eerst proberen in ieder geval verder te gaan... Uh, om te komen tot een, uh, een gezonde huishouding Of ga je weer, vervolgens weer verder investeren? Laten we eerst maar eens met z'n allen zorgen... dat die commissie gaat aan, uh, aanklampen. Ja, want het, het is nu natuurlijk wel zo... dat uh, die conclusie trek ik dan. Als die transfers niet waren gedaan... had Utrecht een groot uh, financieel probleem gehad... van, wat zeg ja. ik, rond de 15 miljoen. Laat ik, daar, laat ik daar ook heel eerlijk in zijn. We waren absoluut uh, toe aan uh, zeker één transfer. Het was niet voor niks dat we zelfs in de, in de winter hadden we in februari een, een aanbieding van een Russische club. Dat kwam ons ongelukkig uit, omdat wij niks meer konden, konden doen daarin. Maar toen hadden we een heel aantrekkelijk uh, voorstel voor uh, Dries Mettens. En uh, toen hadden we echt zoiets van, omdat het jammer was dat dat uiteindelijk niet is doorgegaan. Nogmaals, omdat je natuurlijk, als je fors investeert, wil je op een gegeven moment ook wel eens een keer daarin je, de revenue terughalen. Mm. En zijn we uiteindelijk blij dat we natuurlijk nu uh, inkomsten hebben kunnen genereren. We zitten helaas in de situatie dat er een elftal, het is in die, in die zin te ver doorgevoerd, dat we vier spelers hebben moeten transfereren. We hadden de lieve bewijs twee gehad. Nou, je weet ook, uh, Michel Vornem, die hebben we moeten laten gaan... want die wilde niet bijtekenen en uh, hij ging zijn laatste jaar in. Dus dan gaat hij voor nul de, de tent uit. En uh, door de package deal van, uh, van PSV konden we het niet, gewoon niet weigeren... omdat je dan bijna het, een tienvoudige gemaakt vormt van een, een investering... bijvoorbeeld in een ja. Stroopman. Ja. Dat kan je gewoon niet laten gaan. Ja, nu, nu is het natuurlijk wel zo, uh, heden ten dagen... dat uh, de voetbalclubs erop wordt aangesproken... dat ze wat voorzichtiger met geld moeten omgaan... en dat ze er niet op mogen rekenen... dat ze door de verkoop van spelers hun begroting gesloten krijgen. Dus is het is het bestuurlijk dan nu ook niet tijd om daar eens een wending aan te geven? Nou ja, dat is natuurlijk het aangename van, van uh, een club als FC Utrecht, dat wij te maken hebben met een, uh, een, een groot aandeelhouder die zich uh, volledig gecommitteerd heeft uh, aan, uh, aan de club. En in overleg met hem hebben we uiteindelijk dat plan ook gemaakt voor die vijf jaren, waarin je in eerste instantie fors ging investeren. Dus we wisten dat we de afgelopen jaren met verlies zouden, uh, zouden afsluiten, maar op een bepaald moment moet, gewoon, natuurlijk, moet je die ommekeer zien te krijgen. En houdt het uiteraard natuurlijk ook bij de grote aandeelhouders een keer op. Ja. En dat moment is nu uh, zo'n beetje aangebroken. Ja, dan mag je uiteindelijk toch ook wel eens een keer... als je, als je gaat, uh, gaat saaien, dan mag je op een gegeven moment ook een keer oogsten. En als dan wat je oogst ook weer terug gaat in de club... dan denk ik dat er niks mis meer is. Maar op een gegeven moment houdt het wel een keer op. Ja, want dat oogsten, dat valt nu in een gat. Nou ja, dat valt niet in het gat, dat valt deels in hetgeen waar je, waar je voor in, in geïnvesteerd hebt. We hebben spelers gehaald en die kosten, die kosten geld. Ja. Die kosten, dat zijn drie, vierjarige contracten met, met forse spelers. Dus dan weet je uiteindelijk dat dat kan alleen maar op een normale manier als daar inkomsten tegenover staan vanuit de commissie. Ja. Als die commissie niet is gaan aanklampen zoals we dat hadden verwacht, ja dan is er uiteindelijk, uh, ontstaat er uiteindelijk een, een verliessituatie. Ja. ja, en dat is dus nu, uh, nu aan de orde. Goed, euh, ik wou het hier maar bij laten. Ik wens u veel wijsheid morgen. Morgen dus meer op de website van, uh, van FC Utrecht over de, de stand ja. van zaken. Ja, Goed, nou, zeker. nog twee weken, leuk hè? Is het, <laughs> ja, klop, <kom> het <laughs> er klaar? Ja, ja dan, uh, dan is het einde daar. Maar ik, uh, ik blijf tot de verantwoordelijkheid nemen hoor. Dus uh, maak je daar maar geen zorgen om. Goed, Jan Willem van Dop, nu nog voorzitter okay. van FC Utrecht. Dank u vriendelijk. Graag gedaan. Goed, aangeschoven is uh, Ronald van der Geer. Als je dit hoort, wat denk je dan? Nou, ik vind het wel een goed verhaal eigenlijk. Alleen iedereen dacht natuurlijk inderdaad dat, uh, dat Utrecht steenrijk was. En daar krijgt Utrecht natuurlijk ook mee te maken op het moment dat, er, uh, dat zij informeren naar spelers. Dat iedereen denkt, ja die kassa is vol bij FC Utrecht. Wij vragen even drie keer de hoofdprijs en daar heeft uh, Utrecht dus een paar keer uh, de neus bij gestoten. Zo heeft de club, begreep ik ook, toch wel weer in Den Haag geïnformeerd naar de mogelijkheden van Toornstra en uh, Verhoek. Dan wordt er vanuit Den Haag gezegd in de wetenschap van ja, de volle buidel daarin. 20 Utrecht. miljoen binnenhaalt. Uh, uh. Wij willen dat en dat ervoor hebben. En ja, <laughs> ja. Uh, in, in Utrecht, nou ja goed, het verhaal van Van Dop nu in het achterhoofd hebben uh, zeggen ze ja, tot hier en niet verder. En uh, ja, maar je hebt er dus uh, uiteindelijk als het dus een, een, een gerucht wordt wat rond jou hangt. Want ik vind het verhaal van Van Dopp, uh, uh, uh, plausibel. plausibel en uitstekend. Um, dan, uh, ja, dan heb je daar dus alleen maar last van. Dus je kan eigenlijk beter uh, maar stiekem rijk zijn. Ja, en die ruzie tussen Boy en uh, Koeman, waar ik het eerder met hem over had... daar moeten we het maar gewoon niet over hebben. Dat wordt een kop koffie en opgelost. Ja, nou ja wat ik nu begrijp is dat men Koeman uit de, de luwte wilde houden... of in de luwte wilde zetten, een beetje uit de drukte wilde halen. Um, toch denk ik dat het is zo belangrijk is dat een trainer een voetballer krijgt... en je kunt niet alleen de supporters er heel blij mee maken... maar ook de trainer zelf, dat volgens mij in de huidige communicatie... het zuren van sms'jes... Uh, Telefoontjes, dat moet er eigenlijk zo gebeurd zijn. Dus ik denk dat men nu met een enorme onweg probeert om, uh, om, uh, om toch een dikke communicatiestoornis enigszins te bagatelliseren. Nee. En het is te hopen dat de partijen morgen weer bij elkaar aan tafel zitten. Maar ik denk niet dat dit uh, leidt tot een definitieve breuk. Nee. De werkverhoudingen worden oh, we misschien we. even de komende weken wat minder. Precies. We hoeven het niet groter te maken dan het is. Nee, nee. nee. Um, we gaan het hebben over de hoogte- en dieptepunten. We pikken er, we doen niet alles, maar we pikken er gewoon even een paar uit. Uh, laten we met PSV beginnen. 3-0 overwinning op Ado. Uh, Hebben heb we na twee competitiewedstrijden en een duel in de Europa League... het PSV gezien zoals we dat misschien wel eerder hadden verwacht in de competitie? Nou, er zaten ook veel elementen in die je van PSV verwacht. Er werd vandaag aardig gespeeld. Er werd uh, gecombineerd. Uh, nou ja, er werd minder weggegeven dan anders... Het leek allemaal net iets meer te kloppen. Als je dat uh, duel in de Europa League tegen SV Rieter bijneemt van van de week... was het begin ook helemaal niet zo slecht. Alleen werd er, uh, en dat is een beetje het verhaal waar we tot jaar over hebben bij PSV... werden uiteindelijk de kansen die gecreëerd werden niet benut. En daarna zakte PSV wel naar een bedenkelijk niveau. Dat gebeurde vandaag niet. Net werd er dus zwaar in de tweede helft niet meer gescoord. Maar dat was ook niet meer noodzakelijk, want de ploeg stond met 3-0 voor. En je hebt vandaag de voetballers zien voetballen... de creatieve mensen creatief zien zijn en de verdedigers zien verdedigen. Dus een, uh, een deel klopt, maar uh, goed, een maakt. Nog geen zomer, maar het lijkt erop alsof er inderdaad een heel klein stapje in Eindhoven gezet is. Opmerkelijk aan vandaag was het natuurlijk het meespelen van Timothy de Rijk uh, bij PSV. Aan het begin van de competitie was hij nog van Aardo Den Haag. Vanmiddag stond hij tegenover zijn ADO ploeg. De Rijk werd uh, gelukkig en zoals het hoort prima ontvangen door de Aardo supporters. Ik was hier toegekomen, werd ik al toegejuicht, dus dat was sowieso al mooi. En uh, tijdens de wedstrijd ook nog twee, drie keer, dus ja, ik kon me geen beter uh, weerzien. Uh, ja, bedenken. Dus uh, voor mij was het ideaal. En we hebben dan als PSV zijn dat ook nog eens gewonnen. Dus dat was ook wel heel belangrijk. Inge, keurige spandoeken. Uh, iedereen wens je veel succes. Uh, dat moet ook een prettig gevoel zijn. Ja, ja uh, absoluut. Ik, heb, ik kon echt nogmaals uh, niet beter weer zien uh, ver, uh, verwachten. Dus uh, ik ben echt uh, tevreden met het uh, verwelkomen van, uh, van de ADO-supporters. En meteen de eerste goede wedstrijd van PSV. Uh, allemaal dankzij jou. Ja, zo wil ik het niet zien. We hebben gewoon allemaal goed gespeeld. Je ziet ook... Uh, Ten opzichte van in het begin dat er veel voetballend vermogen meer bij komt. Dus daar moeten we op de volgende week op verder borduren. En zeker donderdag zien dat we ons kwalificeren voor de volgende rondes. Ja, goede ontvangst door de supporters. De Rijk vormde een duo met Wilfred Bauma. Centraal in de verdediging. Uh, Marcelo geblesseerd. Denk je dat Fred Rutte doorgaat met uh, Bauma en De Rijk? Dus niet met Marcelo? Nee, Marcelo is nu geblesseerd. En als nou blijkt dat in de komende wedstrijden Bauma en De Rijk een, uh, een, een, een duo vormen. Dat, uh, dat elkaar prima aanvult, weinig weggeeft. dan is er geen reden om te wijzigen. Dan is het echt uh, opgestaan plaatsvergaan. Dan heeft Marcelo gewoon pech. Maar als De Rijk en Bauma het prima doen. en PSV gaat er ook nog eens beter en zuiniger door spelen. dan heeft. Uh, Rutte geen enkele reden natuurlijk om terug te grijpen op Marcelo. En laat wat, hij je indruk, gewoon staan. wat is je indruk nu? Nou, hij heeft hem niet voor niks gehaald. en Hij wilde graag eens wat, wat, wat meer opbouw van achteruit. wilde ook eens wat een soort, En echte verdediger die ook nog wel wat voetballend vermogen heeft... en af en toe zo'n goal kan maken. Nou De Rijk voldoet aan al deze mogelijkheden. Uh, heeft natuurlijk de laatste jaren wel bij ADO gespeeld... en geen absolute top, maar is wel altijd bestempeld als een enorm groot talent. En ik denk ook communicatief dat dit een uitstekende keuze is... dat Bouma en de Rijk het best wel eens samen uitstekend kunnen vinden... achterin bij PSV. Andere keuze die de coach moet maken is de eerste doelman. Titon is aangetrokken uh, van uh, Rodi SC. Heeft nog niet gekiept. Isaacson stond uh, ook vanmiddag weer in het doel. Laten we even luisteren hoe Isaacson reageerde op de vraag of de concurrentiestrijd nu heviger is. We have four instead of three in the squad. Yeah, but it's not the same, I think. It is the same. Nothing's changed. But the coach told me we have now two number number one goalkeepers and that's different. Um, in reaction on what happened to the last couple of months. Okay, you tell me. But he told me that there are two number one goalkeepers now. Yeah. But it doesn't change anything. Maybe uh, he will play uh, next week or the week after that with another goalkeeper than you. Maybe that could have happened before as well. There was not a big chance that that would happen to, in that uh, period. How do you know that? Are you the go Are you the trainer or what? Zo so is het. <laughs> Arno van Meulen niet echt de trainer. Hij zegt, uh, ja, er is eigenlijk niks veranderd. We hebben nu in plaats van vier, uh, in plaats van drie, hebben we nu vier keepers. Uh, twee nummers één. Uh, ja, het zal wel. Uh, hij had kunnen veranderen. Nu dat had hij gekund vanwege die twee nummers één. Uh, maar dat had hij daarvoor ook al. Dat is eigenlijk in het kort wat Isaacson zegt. Ja. Yeah. Uh, wat, wat, wat vind je? Denk je inderdaad dat Isaacson nu gewoon rustig uh, de nummer 1 blijft? Of voelt hij het toch wel een beetje? Nee, natuurlijk voelt hij dat. En dat, dat hoor je toch ook in dit gesprek. Kijk, het is niet voor niks dat PSV, ondanks dat de prioriteit ergens anders ligt... En deze keeper gaat halen. Hè? Isaacson loopt over een jaar af... dus je hebt vast wat achter de hand. Maar Isaacson staat daar zonder enige concurrentie. Want Casu Ramos is al lang geen concurrent meer. En Sinou is eigenlijk gehaald voor zijn routine. Leuke tweede man, maar zet geen druk op Isaacson probeert dat wel, probeert de keeper scherp te houden, maar heeft geen reële kans. Nu wordt de druk echt opgevoerd, nu wordt er een concurrentiestrijd, nu wordt Isaacson er misschien zelfs wel scherper van, maar het is niet voor niks dat Rutte eigenlijk al vanaf zijn aantreden op zoek is naar een andere doelman voor, uh, voor PSV. Er wordt altijd gezegd, uh, Isaacson heeft geen uitstraling, moet zeggen, hij heeft een heel slecht seizoen gehad, maar daarna ook wel wedstrijden voor PSV gewonnen en laten zien dat hij uitstekend kan keeper. maar uiteindelijk denk ik dat er een moment komt, kijk, er is nu naar vandaag en eigenlijk ook na afgelopen week geen reden om te wisselen. En Titon krijgt nu ruim de tijd om te trainen met deze jongens, te wennen aan de selectie. Maar Isaacson weet ook dat hij niet twee wedstrijden als een droom moet keepen. Dan is het, uh, wat ik net ook zei, opgestaan uh, plaats vergaan. En dan is, het, uh, dan is het Titon die de kans krijgt. En die krijgt echt wel wat krediet als er eenmaal voor hem, eenmaal voor hem gekozen wordt. Zou het ook nog zo kunnen zijn, bedenk ik me nu, hè, dat als de, de druk wordt opgevoerd op uh, Isaacson en dat als PSV wil dat ze nog wat uh, verdienen aan een transfer van Isaacson, dan moet dat dus deze winter gebeuren, want zijn contract loopt af. Ja, of deze zomer nog. Dus, uh, Zou dat, dat op de achtergrond mee kunnen nou, spelen kan. om hem te doen? Ik dwingen om te gaan eigenlijk binnenkant. Ik, ik denk dat, uh, dat, dat, ook wel, uh, dat dat ook wel een rol speelt. Kijk, als die blijft, dan loopt hij aan het einde van het jaar gratis weg. En dan is men sowieso met de opvolging bezig. En die is dan al in huis. Maar PSV zal er denk ik geen traan om laten als Isaacson nu toch de druk opgevoerd voelt... en denkt van nou ja, ik uh, kies eieren voor mijn geld... en ik ga nu nog naar een andere competitie... of eventueel in, uh, in de winterstop. Het zal best een achterliggende gedachte zijn. In meerdere opzichten wordt de druk op de zweet wel opgevoerd. Ja, Maar toch, hij, hij staat er nog steeds. Doet een beetje aan Ronald Waterheus denken. Mm. Die, die stond ook op goal... en de een naar de andere keeper werd aangetrokken. Ja, en bleef maar vandaag. die was wel steeds zijn plek kwijt. Mm. Alleen Waterheus was een enorme... en is nog altijd een enorme persoonlijkheid. En die had uh, uh, trucjes... En volgens mij is dat nou juist hetgene wat bij Isoxon wat ontbreekt... die persoonlijkheid van, uh, van Waterreus. Dus ik denk niet ja. dat die situaties echt te vergelijken zijn. Maar er zijn er wel uh, drie inderdaad danig in de war geweest... van aanwezigheid van Ronald Waterreus. Koch, Menzo en Kraaier, geloof ik. Hè? Ja. Die zijn allemaal Kralje, weggepest. Ja. <tomt> die lange broek. Ja. Um, PSV op de weg terug. Twente ondertussen de enige ploeg die nog geen punt heeft verloren. Drie gespeeld, negen punten. Uh, is dat een beetje zoals een titelkandidaat hoort te starten? Ja, dan hoor ik ook ja te zeggen. Um, hm. Toch is die start niet, uh, natuurlijk niet helemaal geweest zoals Adriaanse zich dat had voorgesteld. Omdat Adriaanse altijd wil domineren in elke wedstrijd. En uh, de, de, de, de, ja, de, de, het balbezit wil hebben en de ploeg wil zijn die de lakens uitdeelt. En eigenlijk was het zo dat in de competitie, als je kijkt, is dit de eerste wedstrijd geweest waarin het dominante Twente echt te zien is geweest tegen, tegen Veen. Ja, dat nog niet eens zo heel slecht aan de wedstrijd begon... maar uiteindelijk wel zoveel defensieve zwakheden... en ook wel middenveldzwakheden kende... dat uiteindelijk Twente eroverheen liep. Maar dit is wel zoals Adriaanse wil voetballen. En dat lieten zijn mannen gisteren zien... dat dat er wel in zit. Ja, denk je dat ze dit goed mee kunnen nemen... in, in, in die uh, richting die return... tegen Benfica voor de Champions League? B2? Nou, het zit ze niet in de weg. Dat, uh, dat zeker. Maar ik denk dat er wel een bepaald gevoel is ontstaan... Uit die, uh, in die wedstrijd tegen Benfica. He, dat de, Benfica op de counter loei gevaarlijk was. En dat uh, Twente uiteindelijk zich wel terugknokte... maar dat Benfica en dat zeiden de Brahma en de Jong ook eigenlijk wel naar afloop... Uh, hoewel Adriaanse uh, wat wat, wat, wat enthousiaster was. Maar van ja, dit is toch wel uh, even een ander maatje. En uh, daar komen we toch nog op sommige fronten iets te kort. Maar het zal ze niet in de weg zitten, op weg uh, naar, die, uh, naar die wedstrijd. Goed, dat gaan we zien. Uh, is er nog nieuws over uh, Brian Ruiz... Nou, er, zijn, uh, er is een aanbieding van Fulham afgewezen op het duo. En dan hebben we het over het duo ruiz Chatli. Uh, Fulham, je weet wie daar zit. Martin Jol ja. heeft nog iets te besteden en wilde eigenlijk die twee van Twente wel overnemen. Maar dat bod, wat is neergelegd door Fulham is uh, voorlopig door, door Twente geweigerd. Ajax 2-2 tegen VVV. Uh, dat was een vermakelijke wedstrijd. Uh, ja. Maar hoe is het mogelijk dat Ajax uh, daar twee punten laat liggen? Nou, ja, Ayers wordt nooit met 34 wedstrijden ongeslagen kampioen, dus het gebeurt een keer. En dan juist in dit soort wedstrijden uh, gebeurt het. VVV tot op de tanden bewapend. Um toch ook een hele teleurstellende competitie start, dan speel je misschien ook wel wat onbevangen tegen Ajax en heb je weinig te verliezen. Moussa is weer terug. Dat is natuurlijk een voetballer die best het verschil kan maken. Speelde op het WK uh, voor spelers tot, uh, tot 20 jaar. Ja, en Jan Vertongen zei na afloop dat het geen hoogmoed was, maar ik had toch wel het idee dat er een bepaalde, nou laten we het niet arrogantie, maar een bepaalde onderschatting uitstraalde Ajax. Wakker met dan ja, dan denk ik het En wel. het is wel bij tijd een weinig slordig achterin. En ja. die slordigheid en daar hebben we het vorige week heb ik daar met Jeroen ook over gehad. Dat is misschien wel de Achilleshiel van Ajax. Als je kijkt, uh, de positie staat redelijk vast. Voor Tongen was er nu, maar op die linksbackpositie is nog steeds een tombola. Boylissen is daar geweest. Daar is uh, Blind vandaag geweest. Die overigens heel simpel werd uitgekapt door Moussa... die een fantastische goal maakte. En daar stond uiteindelijk Fernan Anita weer. Die daar toch was afgekeurd op die plek. Dus daar is men toch echt nog wel zoekende in die defensie bij, uh, bij Ajax. Maar er zaten ook wel pluspunten bij, hoor. Want de goal van Siktor stond fantastisch. En ik vind dat Boerichter ja. zich ook goed ontwikkeld. Ja, zeer zeker. Uh, we sluiten af met de invallers van dit weekende. Die hadden her en der op de veld een belangrijke rol. Bij Herakles Almelo tegen Feyenoord bijvoorbeeld. Plet komt in het veld en scoort. Schaken valt in en heeft een belangrijk aandeel in de gelijkmaker. Van Steensel was de breekijster ja. bij Excelsior. En uh, jij wilde nog iets doen met, met Alex... Schalk? Ja, Nak Breda? Nog even laten horen of zo? Ja, het waarom? feit hoe jij de naam uitspreekt geeft wel aan dat je hem niet kent. En dat geldt voor nou, heel de, veel de, mensen. De, de, de Bomber wordt hij geloof ik. Ja, nee, dat, die bijnaam heeft hij gekregen naar aanleiding van een fantastische voorbereiding. Maar ik wil hem eruit halen omdat, ik bedoel, jij kent hem niet, veel mensen kennen hem niet. Maar in Breda kennen ze hem inmiddels wel vanwege die goede voorbereiding. Ik had toevallig een goal van, uh, tegen Olympiakos gezien. Maar Nak was gisteren echt, dat was helemaal niks tegen Groningen. En deze jongen gaat aan een warming-up beginnen. 19 jaar, vorig jaar de beste speler van de A1-competitie begint aan een warming-up en je ziet... nou ja, alsof vorig jaar Ruiz bij Twente inviel... dat mensen elkaar aankeken en dachten... Het gaat goed komen. Schalk gaat meedoen. En toen keek ik naar dat mannetje. Ik dacht, nou, hij is wel heel klein. Ik had hem nog niet gezien. Maar wel, het is dus veel over hem gehoord. Ja, en wat had Jochie verder dan laat zien. Hij sleurt. Hij neemt initiatief. Is totaal niet nerveus. Ja, en ziet zijn, zijn thuisdebuut dan ook nog eens een keer op deze manier bekroond. Ja, de, dit is de hoop voor Breda. En, en Karel zei zijn afloop ook. Ja, deze jongen zit natuurlijk niet ver meer van een basisplaats af. Maar wat er gebeurde door alleen maar de wormingen van een 19-jarige jong. dat vond ik echt heel speciaal. Ja, Alex Schalk dus. Die uitgegroeid tot publiekslieveling in Breda. Ja, natuurlijk Ik hoorde het al uh, toen ik op de bank zat uh, dat je namen wordt skandeerd. Uh, maar ja, dat is voor mij geen extra druk. Ik vind het alleen maar een fantastisch gevoel. En uh, ja, het geeft helemaal geen... Uh, ja, tuurlijk zijn er hoge verwachtingen, maar dat ligt leg, bij mij echt niet als druk. Ik wil gewoon lekker voetballen, lekker mijn ding laten zien en uh, ja, scoren Nou, dat was redelijk snel gelukt. Ja, ik weet niet hoe lang ik in het veld stond, maar uh, ja, het was gelijk, uh, de eerste bal was raak. Dus uh, dat is altijd fijn, net na rust gelijk voor de ploeg ook. Maar uh, ja, ook voor mezelf mijn eerste treffer in de Eredivisie en uh, ja, dat is geweldig. Had je een voorstelling gemaakt bij dat gevoel en wat was het uiteindelijk? Ja, ik, ik weet niet. Ik heb al voor de wedstrijd zei, vroeg ze ook van ja, wat ga je doen als je scoort? En uh, ja, dan uh, ja, ik, ik antwoordde altijd maar van ja, ik weet niet wat ik ga doen voor, als, ge, ja, als gekke, uh, gek door, door in, in de, in de, in de rond springen eigenlijk. Maar ja, ik uh, ja, het was een fantastisch gevoel en het publiek en ja, dat wil je gewoon delen. Want wat, wat is er nou dankbaarder om uh, ja, je publiek dit te, dit te geven eigenlijk? Ja, mooi hè. Leuk feitje hè. Ja, maar ze, ja. ze, ze kennen hem dus uit de A1, het dat publiek dat kende hem. Ja, ze, ze kennen hem uit de A1, maar ze kennen hem met name uit de voorbereiding. Hij heeft veertien keer gescoord. Hij kwam erin tegen Olympia kost, toch een grote oefenwedstrijd ja. voor NAC daar in Breda. Hij stond ook daar koud in het veld en hij schiet een bal in. Nou, die heb ik dan wel gezien, wonderschoon. Maar deze jongen heeft een neusje voor de goal. Daarom heet hij dus de bomber van Breda ja. naar Geert Müller... Die Overigens kan hij denk ik nog net iets beter voetballen... als hij de leeftijd heeft waarop Gert Muller in, in volle bloei was. Want Hij, hij kan veel. Hij, hij sleurt. Hij is natuurlijk nog wel wat ongecontroleerd. Maar ja. vooral dat neusje voor de goal kan hem buitengewoon ver brengen. Want die goal die hij maakt, uiteindelijk... hij neemt alle risico in je eerste minuten. Ja. Zo'n goal maken tegen Groningen. Ja. geef het je toe. Ja. Ja. Goed, tot slot. Het kan verkeren in het voetbal. Uh, Cabral, vorige week de held. Ja. En uh, vandaag de dus slag. Balverlies. Dom Balverlies. En dat, uh, dat zat er wel een beetje in. Want uh, uh, vorig jaar kijk was Cabral zo goed geweest... als dat wij hem de afgelopen week allemaal uh, uh, hebben gemaakt. Nou ja, we hebben hem ook van het zonnetje gezet. Maar als hij echt zo goed was geweest... dan hadden wij nooit van Rio Miachi gehoord. Want dan was die jongen nooit op de linkerkant bij Feyenoord terechtgekomen. Want dan had Cabral het seizoen afgemaakt. Dus het zal uh, nog uh, met vallen en opstaan, vriezen en dooien. Maar Cabral heeft weer een hele wijze les achter de rug vandaag. Ronald van der Geer. Dijk en ik jou en jij mij. De Sky-wielenploeg heerste vandaag op de Europese wegen. Er was succes in de ronde van Spanje en in de Vattenfall Sci Classics in Hamburg. We hebben nu aan de lijn vanuit Spanje waar Chris Sutton dus won voor Sky. Steven de Jong, goedenavond. Goedenavond. Dag Steven. Uh, Servus Knaven hangt ook in Hamburg waar van Hagen wist te winnen voor Sky. Goedenavond. Goedenavond. Uh, hebben jullie elkaar nog gesproken? nee. Ja, en sms ja, hebben we. Oh, alleen SMS. Ik, ja. ik stel het volgende voor, Servaas uh, in Hamburg. Begin jij even uit te leggen aan Steven hoe jouw sprint ging. En dan is het aan Steven om vervolgens uit te leggen hoe het in Spanje in zijn werk is gegaan. Ga je gang, Servaas. Oké, okay, ik ga beginnen. Uh, nou, bij ons was vandaag uh, een groep van de mannen 35 met uh, vijf skyrenners uh, in, uh, in die groep. En uh, met daarbij Boris van Hagen. En... Uh, ja, de mannen hebben een perfecte tempo gemaakt en een uh, ja, perfecte sprint aangegaan. En de laatste man was Chi, uh, was Jaren Thomas. Uh, ja, en die bracht Edvald uh, perfect uh, tot 200 meter van de finish en ja, Edvald, die won. won dus een uh, perfecte dag eigenlijk. Ja. Klinkt heel ja. mooi, spaat. <laughs> Zeker. <laughs> ja. Ja. Dan zou ik het toch uitgelegd hebben. <laughs> nou, wij wisten dat het vandaag een heel hectische finale zou worden. We uh, hadden we al een de buspresentatie uh, hadden we het al laten zien vandaag met uh, de bekende foto's en beelden. Dus uh, ja, het was echt zaak om van voren te zijn. en uh, We hadden een nikpunt een beetje het laatste beton naar links op, op 2,5 kilometer, dat daar uh, CJ van voren zou komen. En toen heb uh, Thomas Luckvist hem eigenlijk bij de sprint in het wiel afgezet. Nou, en op dat moment ging uh, je vriend Manolo. Uh, Rijners die ging uh, er vandoor. En CJ kreeg eigenlijk een opening. En uh, die is daar naartoe gereden. En komt vervolgens boven op het klimmetje aan. En ik kijk achterom. En hij denkt van, oh, dit is voor mij nu. Want er was een gat. Dus toen uh, erop en erover met 50 meter te gaan. Dus uh, dat was lekker, magister. Ja. Dat is perfect, ja. Zeker, absoluut. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, ik heb zelf niet veel beelden gezien. Dus ik, uh, ik kan niet zo uitgebreide... Uh... Van de jij net hebt. Ik, uh, ik heb zelf helemaal niks gezien, dit is me alleen maar verteld. Oké, de mannen bij ons moesten uh, moest om 6 uur al op het vliegtuig zitten. Dus we hebben weinig tijd gehad om, uh, om nog te praten. Dus, uh, maar dat ja. zullen we achteraf nog wel doen. Ja, dat denk ik ook wel. Jij bent nu onderweg naar huis met de auto? Ja, ik, ben, uh, ik moet nog een kilometer op 100. Dus uh, het schiet aardig op. Eenmaal ja, uitstand een of uh, Hamburg en Bremen goed. voorbij, ik weet het niet van. Alles dus, half uh, minuutje nog. Ja, ongeveer hè, zes Oké, Goed jongens, goed. Uh, sorry dat ik me even uh, ermee bemoei, maar dit, dit was het zo'n beetje wel, denk ik. Denk het ook, ja. Ja, ja, dan ja dan, uh... Uh, wij gaan hier verder aan de slag dan. Goed. Oké. Heeft de vraag is: en nogmaals, proficiat hè. Ja, jij ook, ja, en uh, wij spreken elkaar morgen om negen uur weer. hè? Jongens, eh? dan ga ik het even door met mijn uitzending. Vind je het goed? Is prima. Is goed. Doei. Oké, okay, Doe succes allebei. Dag. Oké, okay, hei. Ja, zo werd het uh, 18 minuten voor 11. Uh, op het Europese kampioenschap hockey in München-Glappach kwam uh, Nederland vandaag twee keer in actie. U heeft het wellicht meegekregen. Zometeen uh, bespreken we de wedstrijd van de mannen tegen Frankrijk. Met Gerard de Groot, die daar uh, ter plekke nog steeds is. Eer, eerst het, uh, het tweede duel van de vrouwen. Die speelde na de 8-0 overwinning op Azerbeidzjan tegen Spanje. Moest ook niet zo'n probleem zijn, Gerard. Maar dat liep even anders, hè? Ja, het moet geen probleem zijn. Uh, twee jaar geleden was dat nog de halve finale van het uh, Europees kampioenschap. Toen won Nederland in een halve finale, nota bene, met 6-0 van Spanje. Dus ze dachten allemaal vandaag, uh, winnen van Spanje, dan staan we in de halve finale. Nou, dat liep anders. Het werd 1-0 voor Spanje. Ja, grote verrassing. Uh, had Nederland het aan zichzelf te wijten, denk je? Ja, dat denk ik wel. Met name de eerste helft was het uh, absoluut slecht wat Nederland speelde. Er lukte helemaal niets. En als je dan zo'n dag hebt, zo'n wedstrijd hebt... Dat, je, dat, je, dat er niets lukt, dan, uh, dan ga je ook mentaal tegen jezelf lopen vechten. In de tweede helft kwamen ze wel redelijk terug. Toen werden er veel kansen gecreëerd. Maar dan blijft het gelden. Als het eenmaal niet lukt, dan lukt het niet. En toen... Ja, Max Kalders zei na afloop, we hadden tot kerstmis kunnen doorspelen. Dan hadden we nog niet gescoord. De beste twee in de pool gaan door naar de halve finale. Ook kwalificatie voor de Olympische Spelen. Later dit toernooi staat op het spel. Is er nu enige vorm van gevaar voor Oranje? Nee, niet echt denk ik. Of je moet gaan verliezen van Italië. Dat is de volgende wedstrijd komende dinsdag. Nou, dat verwacht niemand. En dat verwacht ik ook niet. Italië gaan ze gewoon winnen. En eh, Spanje zal wel van Azerbeidzjan winnen. Dat is ook wel te verwachten. En dan wordt Spanje eerste in de groep. En Nederland tweede. En het aardige is dat eh, vandaag Duitsland verloor van Engeland in de andere groep. En dus Engeland daar eerste wordt. Dan moet Nederland tegen Engeland spelen in de halve finale. En je zei het net al. De kwalificatieplekken voor Londen staan hier op het spel. Je moet in ieder geval bij de eerste twee zijn, dan ben je automatisch gekwalificeerd. Maar als Engeland in de finale staat, dan kan je ook derde worden om je te kwalificeren. Dus als Nederland eventueel in die halve finale mocht verliezen van Engeland, dan hebben ze nog een herkansing, want dan zit Engeland in de finale en dan kan Nederland nog derde worden en ook Londen halen. Dus wat dat betreft is dat, zoals dat dan heet, een voordeel bij een nadeel. Uh, maar goed, uh, 1-0 verloren van Spanje. Uh, laten we even luisteren naar een uh, gesprek wat jij had met Maartje Palmer, die ongetwijfeld zeer teleurgesteld was. Het 1-0 verlies tegen Spanje, is dat uh, eerder een mentale klap... of is het uh, nadenken over omdat jullie zo slecht gespeeld hebben? Ik bedoel, een mentale klap omdat er nog alle kansen zijn om de halve finale te halen. Er is nog geen man overboord. Nee, dat is zeker niet zo. Uh, vandaag hebben we gewoon geen goede wedstrijd gespeeld en echt onder ons niveau gespeeld. En, uh, maar ja, we gaan het gewoon zien als een kans. En, uh, we gaan je de slechte dingen uithalen en dat weer analyseren. En dan op naar de volgende wedstrijd. Het is nog niks verloren. En uh, als we de volgende wedstrijd pakken, dan staan we nog steeds in de halve finale. Maar uh, ja, vandaag uh, ja, was gewoon uh, niet best van onze kant. Ja, maar zegt de volgende wedstrijd als Italië? Ja, nou ja, vandaag was het ook Spanje. En uh, ja. vandaag, ja, weet je. We hadden vandaag ook gewoon moeten winnen als je, naar ons, als je naar ons team kijkt. En als je naar ons normale speelniveau kijkt, dan hadden we vandaag deze wedstrijd kunnen winnen. Maar we hebben gewoon onder ons niveau gespeeld. En Spanje heeft gewoon goed gespeeld. En dan zie je dat je ook kan verliezen. En dat is wel echt banen. Zeker als je naar de statistieken kijkt, maatje, De balbezit 60 voor jullie, 40% voor Spanje. 26 cirkelpenetraties voor Nederland. 6 strafcorners. Mogelijkheden genoeg. Dat is om achter de oren te wrijven, denk ik. Ja, nou ja, je ziet we in ja, de eerste helft hebben we nog weinig in De tweede helft uh, gingen we iets beter spelen en dan creëer je gewoon heel veel kansen. je haalt een aantal corners. Maar ja, wat, uh, wat Max straks zei, je kan tot kerst doorspelen en we hadden niet gescoord vandaag, want uh, hij ging er gewoon niet in en we waren gewoon niet scherp genoeg om de goal te maken. En ja, dan is het gewoon heel erg balen dat zij die goal maken en dat wij hem daarna niet meer in krijgen. Is het dan ook zo'n dag dat er helemaal niks wil lukken? Ja, nou ja als je naar de eerste helft kijkt, wil ik, uh, ben ik het daar wel mee eens. De tweede helft hebben we af en toe nog wel wat goede dingen gecreëerd, maar. Ja, over het algemeen uh, waren we gewoon niet scherp genoeg, waardoor er te veel dingen mislukten. Hebben jullie uh, voor de wedstrijd al het gevoel gehad dat het moeilijk zat? Of kwam het als een verrassing voor jou? Nou ja, tot nu toe hadden we gewoon echt uh, go go goede voorbereiding gehad uh, tegen Azerbaijan goed gespeeld. Dus uh, qua gevoel zat het gewoon goed. En uh, ja, tijdens de, de warming-up voelde het allemaal goed, zeg maar. Dus. Uh, ja, wat dat betreft heb ik er niet over getwijfeld dat het vandaag goed zou gaan. Maar dan zie je toch dat het af en toe anders kan lopen dan je denkt. Waar ja, komt dat dan vandaan ineens, zoiets? Ja, dat is, dat is heel moeilijk te zeggen. En zeker meteen na de wedstrijd. Ik denk dat we daar vanavond uh, met z'n allen een keer goed over moeten praten. En uh, ja, om zo te kijken hoe, wat er dus verkeerd gaat in zo'n wedstrijd. Ik vind het nu nog te vroeg om daarover te oordelen. Zou er ook een, een aantal van je meiden goed stuk, hè, na afloop? Ja, tuurlijk. Je moet gewoon veel geven. Je staat de hele wedstrijd 1-0 achter en je probeert het nog om te buigen. Dus je geeft alles wat je hebt. Maar ik denk dat we vandaag gewoon af en toe niet slim hebben gedaan. En ja, zeg maar om zijn beurt steeds de pres gingen lopen en druk gingen zetten. Maar niet steeds met z'n allen. En daardoor maak je het jezelf gewoon heel moeilijk. Verkeerde keuzes maken ook. Ja, af en toe gewoon geen slimme keuzes. En ja, dat is wat ik zeg. Dan maakt het gewoon heel moeilijk. Dat was een uh, teleurgestelde maatje nou, dan naar de mannen eerder op de dag. 8-1 gewonnen van Frankrijk. Het was uh, de eerste wedstrijd uh, van Oranje... waarin Floris Evers uitblonk door drie keer te scoren. Uh, Geert de Grootjes sprak na de wedstrijd met, uh, met Evers. Hij scoort niet vaak. Laten we eerst even naar dat gesprek luisteren. Evers die dus niet veel scoort, maar vandaag opeens verrassend trefzeker was. Ja, nou, absoluut. En ik denk ook dat ik wel kan scoren. Maar uh, ja, vandaag krijg ik ook wel twee van uh, Jeroen Herzberg op een presenteerblaadje bij de tweede paal. Maar inderdaad, maar volgens mij maakt het niet zoveel uit wie er scoren. We hebben best veel veldgoals gemaakt deze voorbereiding, vandaag weer. En uh, dat is uh, meen ik oprecht, het maakt gewoon niet uit wie ze maakt. Ja, je bent een aardige jongen wat dat betreft. Maar ik zie aan je dat je, dat je toch ook gemotiveerd bent om te scoren. Je bent uh, gretig om die bal te pakken en, en, en je gaat naar je kans. Ja, maar het is geen doel op zich. En dat, dat meen ik oprecht. Tuurlijk, als je scoort, is het een hartstikke lekker gevoel. En ik uh, ben ook hartstikke blij vandaag dat ik drie goals heb gemaakt. Ik bedoel, zo vaak uh, maak ik dat niet mee. Maar uh, ja, wie ze maakt, nogmaals, maakt niet uit. En het is inderdaad een lekker gevoel dat ik ze maak. Maar morgen is er weer iemand anders en zo uh, so bi. zetten ze er dan vraagtekens bij? Van ja, het is maar tegen Frankrijk. Oh, dat maakt me niet zo uit wie er vraagtekens bij zet. Uh, ik ben ook blij, want mij is het uh, een van mijn eerste schotgoals uh, in het Nederlands team. Überhaupt uh, in mijn hockeycarrière. Dus uh, ik heb voorgenomen om meer op goal te slaan omdat dat in mijn systeem te krijgen is best lastig, maar nou, vandaag ging dat één keer heel goed. Ja, Gera, dat is toch wel opmerkelijk een spits die niet vaak scoort en niet vaak op doel slaat. Ja, ja, het is ook een nieuwe rol voor hem. Hij heeft altijd op het middenveld gespeeld en uh, staat nu in de spits. En dat, dat zit een beetje ook in het uh, Nederlandse speltype hoor. De laatste jaren, zeg maar tientallen jaren, hebben we vaak spitsen gehad, centrumspitsen, die er juist zijn om een bal te pakken en een bal vast te houden. En dan de mogelijkheid te geven aan de middenvelders om mee te komen om aan te vallen. Hij is heel balvast, uh, Floris Evers. En vervult wat dat betreft net zo'n soort rol als in het verleden, uh, ik noem maar Mark Deleze, deed. Ook aanspelen, balletje bijhouden. Zorgen dat er genoeg aanvallers naast je meegaan en dan gaan we verder aanvallen. Ja. En dat doet hij heel goed. En hij scoort nu ook nog eens een keer. De 8-1 tegen Frankrijk kunnen we net als de 8-0 tegen Azerbaijan bij de vrouwen zien als een uh, opwarmetje. Bij de vrouwen is Nederland grote favoriet. Is dat uh, bij de mannen ook zo? Nee, absoluut niet, uh, denk ik. Uh... Ik was zeer benieuwd voor het toernooi naar de mannen. Ik heb ze nog niet echt gezien. We gaan dat morgen zien tegen Engeland. Dan is het een echte wedstrijd, de Europees kampioen van, uh, van twee jaar geleden, de Engelsen. Dat wordt het echt. Dan gaan we kijken of Paul van As een team heeft dat internationaal mee kan. Maar ze hebben sinds uh, de Champions Trophy hier in München-Gladbach ruim een jaar geleden... geen echt groot internationaal toernooi meer gespeeld. Dus ik ben zeer benieuwd hoe ver ze zijn gekomen. Gerard de Grootste, dankjewel. Boven de 45 bent u, nu zitten we in de auto en u hoort deze plaat. Dan moet u toegeven dat er een beeld bij kwam bij deze plaat. The Bee Gees and you should be dancing. Het gaat over een uh, fenomeen hebben beroemder nog dan zijn berijders. Stotilas, het paard van Edward Gal, uh, waar hij zijn grote successen uh, mee had. En daarna voor vele miljoenen werd het verkocht aan een Duitser. Of de Duitsers, zo moet ik het zeggen. Tijdens het EK dressuur in Rotterdam was hij voor het eerst... sinds die gevoelige transfer weer op Nederlandse bodem. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het is vlakbij het VIP-plein op het terrein van het EK Dressuur waar een stand staat en daar kan je kopen. Totilas accessoires. Polo shirts, uh, normale shirts met. Um, my heart belongs to Totilas. All about Totilas. Tassen, poster. Alles sozusagen. Een heuse Totilas fanshop dus. Er staan wat mensen omheen die staan te wachten. Waarop eigenlijk? Uh, we staan hier nou te wachten om verder te gaan. Maar ik denk dat de koningin uh, langskomt. Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Maar deze mensen zijn niet te gast in de fanshop. Want daar blijft het eigenlijk het hele EK angstvallig stil. De vraag is dan ook, houden we nog wel van Totilas? Tuurlijk, hij is de beste van de wereld. Wel ja, toch? Ja, we zijn gek op Totilas, dat is een heel mooi paard. Ja. Ik denk dat Nederland zeker van Totilas houdt. Ja, van Totilas wel, maar zijn prestaties op het ogenblik wat minder. We, we haten hem niet, maar het voelt niet goed. Ja, de mensen zijn dus toch nog wel trots op Totilas, het voormalige succespaard van Edward Gal. En laten we niet vergeten, hij is uiteindelijk ook gefokt in Nederland. Jazeker, hij is als Veulen bij ons bij het Stamboek bij het KWPN geregistreerd. En uh, daarmee blijft hij dus uh, zijn hele leven een uh, KWPN-paard. en Daar zijn we behoorlijk trots op. Silber voor Totilas en die Duitse Mannschaft. De als Wunderpferd gehandelde miljoenenhengst en zijn reiter Matthias Raad konden dat deutsche team niet meer ganz naar voren brengen. Totilas inmiddels in Duitse dienst met ruiter Matthias Raad... doet hij mee aan hun eerste EK als combinatie. En dat loopt nog niet helemaal goed. In de landenwedstrijd won Duitsland weliswaar het zilver. Maar kon Totilas het verschil niet maken. En gisteren, tijdens de Grand Prix Special... eindigde de combinatie niet eens op het podium. Dat zag toen ook de Nederlandse bondscoach, Chef Jansen. De, de combinatie klikt nog niet helemaal. Dus uh, dit is nog het huiswerk. Is dat het woordje nog? Of uh, is het gewoon een combinatie die niet ja, goed genoeg is? Ja, natuurlijk is wel supergoed. Want dan krijg je natuurlijk enorm uh, hoge scores voor bepaalde onderdelen. Maar een proef bestaat uit uh, 40 of nog meer onderdelen. En als je dat tien super goed doet en de andere rijden regelmatig te fouten... Ja, dan, uh, dan, dan, dan komt het niet goed. Dat is dan het oog van de kenner. Maar hoe kijken de Nederlandse venster er eigenlijk tegenaan? Tegen het teleurstellende presteren van Totilas met Matthias Raad. Ja, het is natuurlijk voor de jongen is het uh, bijna onmogelijk om, om na te doen... datgene wat hij uh, de afgelopen jaren heeft laten zien. Ze zeggen normaal gesproken dat het een jaar duurt voor een combinatie om te vormen. Hij is nu negen maanden op weg. Dus ja, laten we hem die drie maanden in ieder geval nog geven dan. Dat is nog een ander type. Praten. Van tevoren kon hij geen piaf rijden. Ze hebben een paard gekocht uh, om het te leren. Ja, het lukt hem nog steeds niet zo heel erg. Uh. Matthias had bij het jaar thuis kunnen blijven en goed kunnen oefenen met het paard. Ja, combinatie is nog de, de te groen. En uh, ik denk dat Matthias Raad dat stukje gevoel nog mist met het paard. En dat is jammer. Wanneer het ab morgen om um die enzemedailles gaat, fängt alles weer bij nul aan. Ook voor Matthias Raad en Totilas. Inderdaad, nog één kans op succes, de kuur op muziek. Maar de indrukwekkende gestalte van Totilas ten spijt, het eindigt in een vijfde plaats. Matthias Raad is na afloop weliswaar teleurgesteld, maar hij koestert ook het zilver met de ploeg. Natuurlijk zou het het heel mooi geweest om met een medaille naar huis te gaan? maar ik zeg maar, ik heb er een. Dus kunnen we in ruur weiterarbeiten. En dan heb je nog de stiefmoeder van Raad, Anne-Katharina Lienzenhoof, mede-financier van Totilas. Zij weet dat er ongetwijfeld kritische noten in Duitsland worden gekraakt. De een of andere wird dabei sein, der het niet versteht. Der zegt, dat is wie een Fahrrad, daar setzt zich een ander drauf en fährt genauso. Maar ja, een paard is uiteindelijk geen Fiets, waar je opstapt en hij doet het. We hebben geen Bedienungsanleitung, geen Handbuch dazu bekommen. Wie maken we dat met Totilas? We moeten onze eigenen Erfahrungen machen. En dat is, glaube ich, ganz normal. En dat duurt tijd. Een klein jaar nog hebben ze in Duitsland, om het Handboek van Totilas te schrijven. En dan, bij de Olympische Spelen, moet u er staan. De bijdrage van Edwin Cornelissen over Totilas. Nog even melden dat de Nederlandse basketballers met 77-76 hebben verloren van Oostenrijk. Geen paniek, we staan nog bovenaan in die EK-kwalificatiepool. Woensdag is de uitwedstrijd tegen Estland met Gezurik en Elsen, dus het komt allemaal weer goed. Straks het oog met John Jansen van Galen. Goedenavond.